Toename kans op en zware windstoten. Plaatselijk veel regen. Dit was het NOS journaal.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 106.9 en 105.8. De hele dag live race radio. Dit is Masters FM. Een mededeling aan alle inwoners van Zandvoort en omgeving. Op 6 juni 2010 zal op circuitpark Zandvoort het evenement RTL GP Masters of Formule 3 plaatsvinden. In gevolge artikel 8.1 sub BNC en artikel 8. Punt 23 van de wet Milieubeheer, zoals verleend door de provincie Noord-Holland. De datum 2 januari 2006. Informeren wij u hierbij dat wij voor bovenstaand evenement zogenaamde U-bootdagen zullen gebruiken. Concreet houdt dat in dat er meer geluid vanaf het circuit hoorbaar zal zijn. dan op andere dagen en/of evenementen. Met vriendelijke groet, directie. Exploitatie circuitpark Zandvoort BV. De besturen van de Zandvoorts Omroeporganisatie en Antenne Bloemendaal wensen u een geluidsvolle race radio dag op ZFM en AB Radio. een hele goede morgen. Ja, goedemorgen Benno. En uh, nou, race day van de RTL GP, Masters of Formule 3. En we zijn vanochtend wel heel vroeg begonnen. Hè? Ja, om acht uur begonnen we alweer met de Argus Supreme Tourwagen Diesel Cup. Zo. Die trouwens gewonnen door uh, Lizette Braams en uh, Gabriel Olier. Daarover uh, nog veel meer vandaag waarschijnlijk. De Dutch Supercar Challenge ging daarna van start. 5 over 9. Die is ook uh, ondertussen gefinished. Heel even snel spieken. Darwin Belt was daar uh, de winnaar. Nou, daar lopen we eigenlijk maar twee races achter, want net is begonnen de Formula BMW.eu, wou ik zeggen, maar het is gewoon EU. En straks Red Bull Kart White, dat wordt denk ik ook een hele spannende race. En dan zitten we alweer bijna tegen de einde van onze eigen uitzending, George, want voor wie krijgen we dan? Nou, om tien voor twaalf inderdaad Formido Formula Zwift Cup. Een race die tot uh, tien voor half één zal duren. Dus dat uh, zit precies op de valreep van onze uitzending inderdaad. Ja, inderdaad. En dan uh, de HTC Dutch GT4. Dat uh, altijd een volweld over vijftig minuten. Nou, en dan zitten we eigenlijk alweer tegen het hoofdprogramma aan, George. Ja, om twee uur gaat het allemaal gebeuren. De RTL Grand Prix Masters of Formule 3. Ja. En dan de demonstraties en ja, daar gaan allerlei geruchten over rond. We hebben er natuurlijk onze vriend uh, op, uh, even kijken, in de Formule 1. Hè. Hoe heet hij ook alweer? Sebastian Vettel Vettel Ik las net dat hij onderweg is naar het circuit. Dus dat, uh, dat gaat reuze spannend worden. Ja, er staat inderdaad op uh, de site van het circuitpark Zandvoort een heel leuk filmpje dat hij onderweg is naar, uh, naar het circuit. oh Dus mocht je nog even tijd hebben thuis, uh, ik zou zeggen kijk hem even. Want het, uh... En voor degene die in de auto zit en al luisteren, uh, wat staat er op dat filmpje? Nou, dan zie je hem inderdaad onderweg vanuit Duitsland naar Zandvoort toe gaan. En Dan komt hij in uh, Zaandam even voorbij en in uh, Volendam. En uh, je ziet hem even over de zeeweg een stukje rijden. <laughs> Geweldig filmpje. Oké, okay. dus nou leuk dat ze dat allemaal uh, zo gedaan hebben. En dan hebben ze geloof ik nog een, uh, een andere demonstratie. Is maar heel erg geheim uh, ja, uh, dat, geworden, maar heel Zandvoort uh, weet het al. Heel Zandvoort <laughs> weet dat het komt. Alleen, ja, het is nog niet officieel, dus oh, okay. we wachten af of het echt gebeurt. Oké, okay. ja, dat is waar natuurlijk, krijgen ze daar wel toestemming voor. Nou, dan zijn we inmiddels uh, aanbeland bij 4 uur, want George dan, uh, ja, ik ken het niet hoor, deze... Uh... Ja, de NEC-klasse, de, de nekwagentjes. wagentjes een heel apart veld, altijd leuk uh, om te zien. Oké. Okay. Zijn dat die, die kleine autootjes met uh, die frames met een kappie erboven? Ja, volgens mij wel in die ja, ja, ja, ja. Nou, dan voor mij ook een uh, onbekende klasse: uh, Bos, uh, Bos met twee S De Bos Grand Prix. Ja, ja Bos Grand Prix. Wat is dat? Uh, het zijn volgens mij ook Formule-auto's. Oké. Okay. Een, een klasse die in geheel Europa rijdt en volgens mij nu een keer uh, naar Zandvoort toe komt Nou, ze slepen echt alles naar Zandvoort. Het is ook een hele lange race dag. Want kwart over vijf gaat de ene laatste race van start. Uh, nou, dat is de race die. Uh, uh, nu ook al bezig is de Formula BMW EU. En, uh, en dan uh, George, nou de, de allerlaatste race, 5 ja, voor 6. Ja, het afsluitende veld. Ik geloof iets van 36 wagens zullen gaan starten in de, de Formule Ford series. Formule Ford 36 wagens, dat uh, herleven oude tijden op het circuitpark Zandvoort. En dat hele dat, tot dan allemaal. Oh, wat hebben we nog een te gaan? We moeten nog even volhouden, maar we gaan het wel volmaken uh, vol toch? Maria Magdalena. hem helemaal omgedoopt nou, naar is, Masters op... FM vandaag binnen. Inderdaad, inderdaad. We kregen net al een, een, een mailtje binnen. Uh, of ik al verkering heb. Of jij al verkering hebt? Ja, ja, ik heb verkering. <laughs> ja, dat kan maar allemaal. Wat, wat is ook alweer het e-mailadres van uh, CFM Zandvoort? antwoord? Om ze vandaag te bereiken. Ja, om hmm. ons nou te bereiken hier in de studio. Nou, vandaag doen we het even makkelijk. CFM ja? uh, uh, Race Radio met gmail.com. CFM Racerio zegt nog eens. CFM Race Radio. Race radio. Apenstaartje, gmail. -mail. Uitstekend, oké. Okay. Nou, mocht je Fred Teven een handje willen geven en willen spreken. Tweede Kamerlid van de VVD. Hij staat bij de ingang van het circuit te vlaaien voor zijn partijtje. En, um, nou, dat, uh, en natuurlijk kan je maar een paar pittige vragen stellen. En misschien wel in debat uh, met hem gaan. Gaan we even kijken naar uh, de race uh, waar we mee bezig zijn. De formula BMW EU Race 1. We hebben natuurlijk aan het eind van de dag nog een race. En Timmy Hansen, die rijdt op kop. Na vier ronden gereden te hebben Jack Harvey, die op de tweede plaats. En Vacu reg Regalia op de derde plaats. En de eerste Nederlander is Robin Vrijns op met nummer vier, op nummer vier. En dan hadden we nog een Nederlander, we zijn met twee Nederlanders in deze race. En dat is Hannes Hasseldonk. En uh, Hannes heeft problemen, heeft een aanrijding gehad... En uh, die staat stil. Die zat gewoon in de grimbak. Die uh, vindt het mooi geweest. Die denkt ik stop ja. hem mij vandaag. Ja, ik moet vanavond nog een keer. <laughs> uh, ho hopen dat ze de auto kunnen oplappen voor de, de tweede race. Ik, ik denk dat hij niet genoeg benzine bij zich had. Uh. Dat zal het zijn. Ja.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 I really hate the trip, but I gotta low As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street lot. Been standing most night,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 Set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger, fool. That thing ain't nothing but a heartbeat away, I'm living, life, do or die. What can I say? I'm 23 never will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me.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 Met zijn Kingsters Paradise. Paradise, nou dat is Zandvoort zeker vandaag. Uh, <laughs> Race Paradise. Race Paradise ja, ja. vandaag. CFM Race Radio. Pit report, pit report. Als het goed is hebben wij aan de telefoon Jaap Koper. Ja. Voor heet. zijn uh, Pit Report. Ja. Eindelijk, heren, eindelijk. Ja, ja we zijn er. Ja, maar de bakel met, uh, met de Pinkster Racers met het uh, Mobile uh, T-Mobile netwerk. Uh, dat ja, dat heb ik nu even vakkundig uh, de stront omgedraaid. Uh, ja. Dus, uh, Geen T-Mobile vandaag. vandaag. Jawel, het wel, maar ik zit op een ander netwerk. Dus, uh, uh, heel goed, wees. <laughs> even de frustraties van de pincerezen deze dan, <laughs> dan nog maar even uitgeholpen. Ja, <laughs> goed. Hey, uh, wij zien de safety car de baan opkomen. Wat is er allemaal ja. gebeurd? Uh, er is uh, van alles en nog wat gebeurd. Uh, Hammers Asseldonk uh, die had uh, ruzie met een van uh, de Formule BMW-rijders. Uh, met uh, Fami Iljas. Uh, dat gebeurde in, uh, ja, min of meer naar het, uh, naar het uh, rechte stuk, naar de S-bocht. Bij het uitkomen van de bocht zonder naam. Toen kwam de safety car de baan op. Uh, toen werd de, uh, ja, de race van de formule BMW, want daar hebben we het over, werd eventjes uh, min of meer uh, geneutraliseerd. Op dat moment uh, reed uh, Timmy Hansen op kop, maar inmiddels is dat nu Jack Harvey uh, geworden. En Vasu uh, uh, Regalia, die op de tweede plaats rijdt. En op de derde plaats uh, is het dus nu die Timmy Hansen. De vierde is uh, Robin Vrijns. Dat is de man die op dit moment het uh, heel erg goed doet in dit uh, kampioenschap. Dus dat uh, is uh, zeg maar de situatie van deze wedstrijd tot nu toe. Maar we zagen net ook dat er een auto weggesleept werd. En dat was auto nummer 20, Marco Coleselli. Die ook uh, ergens uh, gestrand was uh, halverwege het circuit. Ja, uh, gebeurde het bij de Gerwag. En uh, de mensen die daar aan de binnenkant van de bocht zitten. Die hebben daar zo'n beetje zo'n veredeld uh, terras. Dus die zaten in min of... Meer eerste uh, rang toen dat uh, gebeurde. Dat uh, is het uh, verhaal even. O oh, ja, neem een slokje. Ja, nou, nou, <laughs> dat is het even het eerste verhaal van de formule BMW tot nu toe. Maar we hebben ook nog een aantal wedstrijden gehad. Uh, leuk is uh, om te melden dat uh, in de Dutch. Ja, ja, dat gaan we naar de volgende plaat doen. Anders duurt het allemaal veel te lang. Dat <laughs> oh, komt helemaal goed, dan kunnen we het niet meer volgen. Dankjewel, tot zover. Ja, dankjewel, doei.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 is Masters FM. no Geen bloed? Ja, we geen wie, bloed. Geen bloed. Wie, wie is dat? Doe maar. Oh, doe maar. Doe maar met uh, watje. Watje. Wat horen we nou op de hand? Staat Er staat weer een ja, uh, kraan hier. Dat, er zit nog een beetje ruis achter. Ik wel. Er gaat uh, voor alles uh, niet mis. En uh, we gaan terug natuurlijk naar het circuit waar de Formula BMW EU Race naar 1 onze, bezig is. Ja, Naar ons eigen watje. Nou. CFM Race Radio. Pit Report. Ja, Koper. Hebben we wel Wil je nog commentaar hebben of zo vandaag? Uh, als jullie met watjes beginnen, dan uh, denk ik dat ik er maar vandaag mee op ga houden. Nou, ja, doe maar. <laughs> Hij is wel leuk met die woordgrappen. Ja, het, het blijft leuk, hè? <laughs> Oké, okay, we zitten weer die uh, Formule BMW wedstrijd. We hebben nog twee ronden te gaan. Uh, Jack Harvey is degene die uh, op kop ligt. Maar voordat ik uh, weer uh, ja, met, met andere zaken verder ga, uh, is het zo dat we ook al een race hebben gehad. Twee races zelfs. Uh, de Duitse Supercard Challenge uh, was het het uh, duo Fontein en Furt bezig waren. Uh, die weekend hadden ze al, uh, al goed uh, voor een derde plaats en uh, in de race van zaterdag viel het wat, wat meer tegen. Uh, Peter Furt uh, heb ik uh, al geïnterviewd, dus uh, wellicht dat dat uh, later nog in de, de uitzending nog, uh, wordt uh, meegenomen over hun bevindingen in die Supercar Challenge. Wat precies uh, ze nu hebben gedaan, dat heb ik niet helemaal meegekregen, daar ga ik nog even achteraan. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Maar vanmorgen hebben we natuurlijk ook nog een hele mooie wedstrijd bij uh, de Tourwagen Diesel Cup uh, gezien en uh, daar was was het uh, ook nog best een interessante wedstrijd met, uh, met de heren van, uh, van Ronald, uh, nee ik moet het goed zeggen, Ron Zwart en Marcel van Lee, die als derde wisten te eindigen. Uh, ze stonden uh, vrij goed in dat uh, kampioenschap, maar ze hadden de eerste wedstrijd toch niet helemaal uh, goed uh, afgewikkeld uh, en dat was uh, de wedstrijd op vrijdag. Terwijl inmiddels nu een uh, zwarte vlag uh, wordt uh, gegeven voor over 025. 25 en dat is eventjes gauw kijken. George Katintas, die uh, moeilijk uitspreekbare naam, maar uh, die Cup, daar had ik het over. Uh, zwart en Verleen uh, werden dit keer in deze wedstrijd derde. Uh, tweede werd uh, Michel Bleekemolen en Ronald van der Laag, die we allemaal nog kennen van dat YouTube-filmpje van deze week uh, toen er een gridcurl uh, bovenop zijn uh, Porsche viel. En uh, het eerste wat, uh, wat Van der Laar uh, bezorgd over was, was de auto en niet om de dame. Nou ja, dat zou misschien uh, als je auto uh, rijdt oh, ja. ook uh, zijn. En, ja, dat heb je net <laughs> ja. gezien. Net Wolf, ja, ja, ja, was een leuk filmpje. Ja. God, wat ja, ging die man uh, van schut, ja, ik, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Als je vlak voor de start uh, staat en je krijgt ineens een dame van, uh, wat is het, uh, 50 kilo op je, op je motorkap. Ja, dan ben je toch ook een klein beetje bezorgd om de auto. Kan me wel iets bij je, denk hoor. Ja, goed, even uh... voor de luisteraars die het niet gezien <laughs> hebben. Die man die zit dus klaar voor de race in zijn auto. Er zit zo'n uh, zo uh, jonge dame met zo'n bord die dan voor de auto staat. En die wordt ja. bevangen door de hitte, dus die valt flauw. En uh, ja, die komt tegen die auto van die coureur aan. Die natuurlijk helemaal uh, in stress is voor de start uh, voor de race. En uh, zo ging het toch al. Ja, inderdaad. En dan uh, lijkt het net alsof uh, Van der Laar helemaal niet uh, bekommert om de minst. Maar dat doet hij wel hoor. Dat, dat kunt u wel vertellen. Dus, uh, en uh, die reed samen met Michel Blekemolen. lang op kop gelegen. Maar uh, de safety car was dit keer de dames uh, Ullier en Braams uh, gunstig gezien. Bij de pinstrasers was dat niet het geval. En toen uh, was het zo dat uh, Gabriel jij in de lange wedstrijd de hele tijd op kop heeft uh, gelegen. En uh, toen kwam de safety car en toen was het over met de eerste plaats. Dit keer uh, werkte het wel in het voordeel van de dames. Uh, ze wisten daardoor uh, de eerste plaats uh, te krijgen. Omdat Lisette Braams begon aan de wedstrijd en Gabriel J mocht finishen, kwam uh, die safety car halverwege de wedstrijd in. Ja, en toen was het voor Gabriel Jolier in Kaasje eigenlijk uh, om uh, zeg maar de wedstrijd naar de hand te zetten. En daardoor wisten de dames de wedstrijd uh, te winnen. En voor, uh, die de Braams eh, na het uh, hoogtepunt van vorige week in de Mickey Bar tent. Eh, als Tina Turner is dat natuurlijk nu voor de, voor de tweede keer een hoogtepunt. Maar dat eh, is het dan op het uh, autosportgebied. Uh, ben nou in ieder geval, kan ik nu melden dat uh, de formule BMW race uh, geëindigd is. Ja. Jack Harvey is de winnaar. En uh, ja, ik kom straks nog wel even bij jullie terug. Hartstikke goed, Jaap. dankjewel wel. Tot straks. En we gaan uh, zo wat uh, interviews van je uitzenden. Hoi. Contemplating, I'd let you watch. I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples. uit de jaren 80 One Night in Bangkok we nemen even nog de uitslag van de formula BMW-EU met je mee. Dat is Jack Harvey. Die heeft de eerste race gewonnen. Facu Regalia die staat op het tweede plaatsje. En Timmy Hansen die staat op plaats drie. De Nederlander. De enige Nederlander die we hebben, uh, uh, die geinigd is, is Robin Frens op een vierde plaats. En uh, het begint zich al aardig te vullen. Ik zag een volle hoofdtribune. Goed weer. En uh, de... De, uh, hoe heet zo'n meneer ook alweer die de race verslaat daar? Speaker. Speaker, speaker ja. ja. <laughs> Ik kon er even niet op komen. <laughs> Onze eigen Rob Peters in een keurig CFM t-shirt. En u kon het allemaal meelezen natuurlijk op het tv-kanaal van CFM Zandvoort. Op het tv-kanaal trouwens nu de auto van de andere Nederlander die weggehaald wordt. Oh ja, dat was onze Hansen Asseldonk, Asseldonk. Die, die, ging, die ging helemaal de fout in, in in ronde drie. Overigens, voor de luisteraars van GFM Zand, u hadden natuurlijk het, het, het, een prachtig programma GFM Jazz willen horen. Nou, dat is vandaag helaas even niet. En um, volgende week natuurlijk weer ons, met, onze eigen, uh, met onze eigen presentatoren en heerlijke jazz. Wat gaan we nu doen, George? Nou, Jaap Koper die is niet alleen uh, live op het circuit. Hij was er gisteren ook al. En gisteren heeft hij allemaal uh, interviews opgenomen met mensen. Ja. Eén daarvan is uh, Stef Disseldorp. En die rijdt in de Formule 3. Ja. En uh, daar gaan we gewoon even naar luisteren. Uitstekend. Voor uh, dit uh, Formule 3 weekend uh, doen twee Nederlanders mee. Uh, we staan nu toevallig bij één van de twee Nederlanders. Stef Disseldorp normaal gesproken in het Duits Formule 3 kampioenschap. Uitkomend voor het team van Van Amersfoort. Maar nu uh, voor dit weekend uh, toch ook niet het minste gerinste team. Nee, inderdaad. Team Signature. Uh, beste team uit de Euro Series met het uh, fabrieksteam van Volkswagen. Dus uh, ja, dat, uh, daar kan het in ieder geval niet aan liggen. Ja, je bent nu in het uh, Duits kampioenschap bezig met je tweede seizoen uh, bij Van Amersfoort. De auto's uit het uh, Duits kampioenschap en deze van Signatuur. Is daar veel verschil tussen? Ja, behoorlijk wat verschil. Uh, de auto's bij Van Amersfoort zijn uh, van de vorige serie. Dus een oude, oude auto's rijden we mee. Daarnaast rijden we ook nog uh, met andere banden hier op Koemers, Terwijl we met uh, de Duitse Cup en Yokohamas rijden. Dus uh, behoorlijk wat verschil. Ik denk dat de banden het, het, het grootste verschil zijn. Uh, de auto maakt niet heel veel uit. Met het oog op uh, deze masters, heb jij al uh, kennis kunnen maken met deze banden? Nee, ik heb nog helemaal geen kennis gemaakt. Dus uh, voor mij wordt het echt helemaal nieuw. en uh, Het zal niet meer vallen, vooral omdat we maar een uurtje vrije training hebben. Maar ja, ik ga de kwalificaties ook maar zien als een soort vrije training. En uh, in de race gaat het pas echt gebeuren. Ja, want, want je rijdt nu een tijdje weer Formule 3. Uh, ja, Willem zei al, Duitse Formule 3 kampioenschap en, en, en nu uh, in een ander team. Zit daar uh, gewoon ook een verschil in van benaderingswijze? Ja, ja, er zit sowieso de hele teamwerk natuurlijk anders. Uh, Vanavond Amersfoort is echt een familie en ik, ja, ik zit er natuurlijk al vier jaar. Of het is mijn vierde jaar, dus ik ken de jongens door en door. En dit is even wennen weer. Je zit natuurlijk met, uh, met Duitsers en Fransen. Uh, maar uh, het gaat tot nu toe gaat het eigenlijk helemaal uh, best wel goed. Het loopt, uh, het loopt ge ja, gemakkelijk. Voel je je ook thuis in deze Formule 3-klasse? Ja, het gaat eigenlijk best wel. Uh, het eerste seizoen was een beetje wisselvallig. Uh, maar ja, op een gegeven moment weet je wat een Formule 3 doet. En uh, ja, dan gaat je steeds meer uh, op de limiet dan, uh, dan, dan een seizoen ervoor, zeg maar. Ondanks het feit dat je eigenlijk een beetje vreemd gaat, Frits van Amersfoort, begeleidt hij je wel hier bij dit team ook? Frits is wel aanwezig natuurlijk met zijn Formule 0-team, maar we hebben dit in goed overleg gedaan en hij vond het ook gewoon een uitstekende kans. En ik denk dat je als, Nederlanders, als Nederlander een kans hebt om de Masters te rijden, dan moet je dat gewoon doen. Want iemand die je hier aan heeft in het team is een teamgenoot van vorig jaar, hè? Ja, inderdaad, uh, Laurens van Toor, mijn teamgenoot van vorig jaar. Uh, hij dit jaar een volledig seizoen bij Euro Series, uh, bij signatuur dus uh, dat is in ieder geval één iemand die ik ken. Ja, vorig seizoen uh, ben je tweede geëindigd in het Duitse kampioenschap, achter je Laurens van Toor. Uh, voor jou uh, alles aangelegen om dit jaar daar de titel uh, te gaan binnenhalen? Uiteindelijk is het doel inderdaad dit jaar de titel. Uh, het verloopt nu nog niet helemaal soepel. We zijn wel, uh, qua snelheid zijn we zeker de snelste denk ik. Alleen we zijn gewoon niet constant. Dus tot nu toe gaat het nog niet heel, uh, heel goed. Jaap Koper samen met Willem van Denzen interviewend Stef Dusseldorp. Disseldorp, Disseldorp, Düsseldor, hoor Düsseldorp. ik in? Ja, ja. En dat is een van de twee Nederlanders die vandaag mee rijdt in de Formule 3 uh, Masters. En uh, ik kijk even naar mijn redacteur aan de overkant. Welke plaats uh, staat hij? Twaalf. Twaalf. Uh, ja. Veertien, sorry. Hij gaat weg van een viertiende plaats. <laughs> dus, uh, en we hebben straks nog een praatje met hem. Hè? Met... Ja, het interview ging uh, nog even verder door. ja En daar gaan we straks uh, verder naar luisteren. Oké, okay, Sors. The best, I don't know where I stand, what I need to do, try to forget and I find someone new, so I feel Is het ook uh, met, he, je had het over Duitse kampioenschap, maar Masters weekend is natuurlijk een heel vrij uh, speciaal weekend. Want dat is een eendaagse wedstrijd. Uh, heel snel, in een korte tijd, iets laten zien. Is dat jou wel uh, toevertrouwd? Nou ja, het, het zal helemaal niet meer invallen. Ik hoop dat het goed gaat. Uh, maar ja goed, met steun van het Thuispubliek uh, moet het wel goed komen, denk ik. Ja, Signatuur heeft een beetje ook uh, zeg maar een, uh, een, een, een belangrijke... Uh, ja, verleden als, als team gehad in de Formule 3, uh, ik geloof ook dat er uh, ook niet misselijke namen hier uh, hebben gereden in dat, uh, dat opzicht, merk je dat ook? Ja, de jongens hebben gewoon uh, enorm veel ervaring, dat kun je gewoon zien, uh, er zitten een paar mensen die al, al jaren Formule 3 doen, uh, alles wat ze doen is, is professioneel, alles wat ze doen hebben ze alles gedaan, dus wat dat betreft uh, is een Masters weekend geen nieuwtje voor hun, maar alleen voor mij eigenlijk. Uh, brengt dat ook nog iets uh, speciaals met, uh, met zich mee, zo'n Masters Weekend? Uh, want ja, media-aandacht. Uh, ik bedoel, je bent een van de twee Nederlanders. Dus dan zal ook de media er op een gegeven moment een beetje op, uh, op gaan uh, springen. Ja, uh, ja media-aandacht is, is meer dan normaal. Uh, we zijn natuurlijk vorige week ma af, afgelopen maandag al een persconferentie gehad. Ja, nu heb je gewoon iedereen die even een interviewtje wil doen voor de Masters. Uh, ja, er is enorm veel aandacht voor en dat is, uh, dat is positief. Vind ik. ik vind het leuk. Uh, want op het moment dat we spreken is vrijdag. Is dan uh, dit ook een beetje de meest ideale dag om dit soort dingen dan gewoon eventjes op de loop te doen? Ja, vrijdag uh, is natuurlijk een hele rustige dag. Ik ben hier al sinds gistermiddag. Uh, ja, eigenlijk anderhalve dag uh, kun je niks doen. Ja, je kunt de auto klaarmaken en uh, morgen is het echt best wel een drukke dag. Uh, we hebben twee vrije trainingen, twee kwalificaties en dat loopt wel redelijk achter elkaar door. Dus dan ben je best wel even druk en uh, vrijdag is een, is een goede dag. En natuurlijk zondagmorgen, ja. We rijden pas om twee uur, dus wat dat betreft uh, kan zondag ook nog makkelijk. Uh, Duitsland uh, is een echt autosportland. Nederland is dat natuurlijk in iets wat mindere mate. Merk je hier ook weer meteen het verschil tussen Duitsland en Nederland? Ja, nou goed, Nederland is natuurlijk uh, allemaal wat, wat minder enthousiast. Ja, de, de, de fans zijn heel enthousiast, alleen uh, alles eromheen eigenlijk wat minder. Uh, ja, dat is gewoon jammer. Maar goed, op zich, uh, de fans hier die, uh, die maken een hoop goed. Daar doe je het uiteindelijk wel voor, hè? voor die fans. Uiteindelijk doe ik het daar ook voor. <laughs> het, het is niet helemaal, ik doe het eigenlijk vooral uh, voor mezelf natuurlijk. Maar nou ja, het is gewoon leuk als je, als je de mensen zo uh, uit hun dak zien gaan. En uh, ik hoop dat ik een goede prestatie neer kan zetten. En dat ze uh, uiteindelijk nog een beetje trots uh, terug kunnen kijken. En met een trots gevoel, wanneer ga je met een trots gevoel weg hier van Zandvoort? Nou, in ieder geval, uh, top 15 lijkt me een mooie, mooie streven En in ieder geval, beste Nederlander. Oké, okay, nou dan uh, wensen we je dat toe en uh, veel succes, Stef. Een, ja, ja. een van de twee uh, Nederlanders. Ja, Stef Dusseldorp. Hij is geboren 27 september 1989 uh, in Winterswijk. En momenteel woont hij in Lichtenvoorde. Hij is uh, 1,90 lang. Misschien best wel lang voor een, uh, voor een coureur. weegt 68 kilo. Dus wel heel slang vind Dat ja, lijkt heel, wel een uh, beetje op jou, George. Uh, ja, heel duur ventje. <laughs> <laughs> en wat zijn zijn hobby's? Uh, mountainbiken, fitness, uh, uh, computeren. Nou, daar kan je op bij CFM ook wel terecht. En <laughs> karten. En over karten gesproken. Er staan, uh, acht we, staan, we dan staan dan er een achttal karten. Er staan er een hele hoop uh, klaar, hè? Ja, en met allemaal jonge kerels uh, erin. En het, uh, hoe dat allemaal in elkaar zit. Dat die allemaal mogen racen hier op uh, de uh, RTL. Uh, ik ben het even kwijt. Masters de de, de of RTL 3. Grand Prix Masters ja, of Ja, ja, Dat is uh, al die afkortingen. En dat gaan we straks naar de volgende plaat even luisteren. Wat heb je klaarstaan? Nou, een beetje een zomers uh, plaatje. Heerlijk. ding moet kunnen op deze dag. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. She's homeless. homeless, as she stands there. Herself. En AB Radio vandaag omgedoopt naar de Masters FM. Ja, en we zijn bij uh, uh, op het squee zijn we bezig met Red Bull Car Fight en uh, Jaap Koper gaat onze CFM, Radio Pit Report. Pit Report. Jaap Koper. Je hebt ook oude jongeren die uh, dit uh, spelletje heel erg leuk vinden. En die Ivo van Egmond is er een van. Hij is uh, 29 jaar. Uh, hij op dit moment is degene die uh, deze wedstrijd uh, leidt in de Red Bull Kart Fight. En waar uh, rijdt onze vriend Justin van Denksel rond op, op de vijfde plaats op dit moment. Hoe kijk je ze Nou, dat is niet goed uh, genoeg, want uh, je moet bij de eerste vier zitten wil je er doorheen komen. Maar daar is hij druk mee bezig om dat voor elkaar, te, uh, voor, voor elkaar te krijgen. Maar ik denk niet dat hij dat gaat redden. Nee, hij uh, zit, er, uh, zit ernaast en dat uh, betekent dat hij uh, net op de vijfde plaats uh, is geëindigd en uh, hij zal dus niet uh, in de Golden Finals zijn zoals dat hier omschreven wordt. Oké. Okay. Maar Jan, kun je even uitleggen wat het uh, precies voor een race is uh, voor de mensen die ja. geen beelden ja. hebben? Nee, nou ik ga je dat, uh, vertellen hoe dat uh, hoe dat zit. Dat uh, verhaal van die Red Bull Card Fight. Terwijl ik ook uh, links en rechts belaagd word uh, door uh, fotografen. Maar goed, ik ga nu eventjes uh, weer terug naar een plek waar dat uh, wat makkelijker uh, praat is. Uh, het is zo dat uh, is in het land een competitie gehouden. Daarin uh, had je 12 mensen van de leeftijdscategorie onder de 14 jaar en 12 boven de 14 uh, jaar. Nou, en elke provincie uh, leverde eigenlijk één winnaar van die Red Bull Fight. En dat uh, is, uh, heeft allemaal plaatsgevonden op indoor kartbanen. En één van die indoor kartbanen was van Blekenmolen. Uh, Blekenmolen heeft nu ook alle uh, kartjes uh, vandaag uh, geleverd. Dus uh, de mensen rijden dus in principe in gelijkwaardige karts. Ja, en uh, uit die twaalf uh, van boven de 14 is uh, ook uh, Justin van Denzen naar voren gekomen als uh, winnaar van de provincie Noord-Holland. Oh, kijk eens aan. En dat is de zoon van onze eigen pit-reporter Willem van Denzen. Ja, precies. En zo is, uh, zo is deze competitie ontstaan. En uh, uh, ja, uh, het is zo, als je als winnaar hier uitkomt, dan zit daar misschien nog wel iets aan vast. Omdat dit natuurlijk door Red Bull wordt uh, gesponsord. En wat het nou precies is, dat weet ik ook niet. Maar ik heb me laten vertellen dat er in ieder geval uh, een assortiment van Formule 1 uh, verrassing uh, uh, zou klaarstaan. Mm. Nou ja, dat, uh, dat is een beetje de inzet uh, van het hele verhaal. Dus er staan uh, hele jonge gastjes, uh, die uh, staan te wachten totdat ze dan in zo'n kart mogen stappen. Maar ja, uh, zo uh, ook hoor. Ik net uh, van iemand van 29 die ook uh, mee rijdt en uh, gewoon uh, de wedstrijd naar zijn hand weten zetten. Dus, het is van de allerlei uh, soorten leeftijden die, uh, die op dit moment uh, in zo'n kartje zitten. Ja, uh, het is zoiets als uh, kleine jongens worden groot, hè, dus het is een beetje speelgoed uh, om, uh, om te doen, maar... Ja, hier zit dan nog iets aan vast en dat uh, is misschien een uh, Formule 1 uh, verrassing. En wat ik me ook heb laten vertellen, maar dat weet ik niet uh, of dat helemaal zeker is... ...is dat uh, Sebastian Vettel straks ook nog uh, in zo'n kart gaat plaatsnemen. Dus, oh, en, uh, is hij er al? Ja. Nou, ik heb hem nog niet gezien. Maar uh, kijk, als hij zo'n uitstapje in Turkije uh, goed heeft afgerold. Want Red Bull geeft vleugels. Behalve als hij Vettel heet uh, tijdens de Prix van Turkije. Dan, uh, uh, ja, dan moet je je natuurlijk nog maar afvragen of die ook in een, in een kart uh, nog wel uh, zijn mandje staat. Ik denk het wel hoor. Want ja. En je, niet zomaar. ja, Jaap. Over bekende Nederlanders of bekende mensen gesproken. Uh, wij dachten JP Balken er net gezien te hebben. Heb je die gezien? dan? Nee, nee, die oh. heb ik nog niet gezien. Die, uh, ja, hij, nou, het zou kunnen, Benno. Uh, ik had... Morgen even een beeld van een helikopter. Van een man daarin. Dus het zou allemaal kunnen dat hij inderdaad ook erin is hoor. Dus uh, waar hij dan precies uithangt, dat weet ik niet. Maar het zal mij uh, sterk zijn dat een man als pre premier Balken hier niet uh, aanwezig zal zijn. Oké, okay, ja, die zit ook ergens even te slempen of te lunchen. Moet je horen, Jap, en andere bekende Nederlanders? Uh, andere bekende Nederlanders? Nou, Behalve jij? Ah, nou, uh, niet echt. Ik heb alleen een flyerende Tweede Kamerlid uh, gezien voor het circuit. Fred Teven. Die heb ik ook nog even geïnterviewd. Voordat ik hier naar de circuit ging Oh dat is leuk met, uh... Dus dat is altijd leuk. Uh, maar de man had, uh, natuurlijk, uh, ja, had er natuurlijk geen echte rekenschap van gehouden dat er ook nog een masters uh, was. Dus is vindt, uh, <lacht> <lacht> hij heeft geloof ik over uh, de boulevard heeft hij, geloof ik, een uh, half uur gedaan uh, om hier naartoe te komen. Dus oh. ja, uh, ja, het was al vol hè, vanmorgen vroeg. Dus, uh, ja. Dus, ja. Mijn hemel, wat er nu de straat in komt lopen. <lacht> dat zijn drie, zes, <lacht> negen, wel twaalf nou, het agenten. Het twaalf? Ik weet niet of de uitzending doorgaat, maar uh, we gooien gauw de deur, denk. Wat barricaderen de deur. Ja. Uh, Jaap, uh, mocht je ons niet behoren, nog een fijne zondag. Oh, is het dan zo erg bij jullie? Ja joh, dat, uh, allemaal, agenten, allemaal agenten door het dorp, dat gaat niet goed. Ja, <laughs> nou ja, Jaap. Jaap, dankjewel voor de uitleg. En uh, graag tot zo, dan uh, um, ja, bij de volgende race natuurlijk weer. Ja, maar, uh, om 11 uur uh, het nieuws. En straks gaan we gewoon weer terug naar Jaap. Uh, ja, Up and dust yourself off and back in the saddle You're on the front line, everyone's watching You know it's serious, we're getting closer, this isn't over The pressure's off, you feel it But you got it all believe it When you fall get up, oh-oh And if you fall get up, eh-eh-eh Cause this is Africa Yeah-eh hey. Ja, Mirazaka this time for Africa. Listen to your dad, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, iramos por It's time for Africa. Saminaminah, eh eh, waka waka, eh eh. Saminaminah, saka lewa, anawa, ah ah. eh eh, waka eh eh. It's time for Africa. I will my journey, piggy piggy mama, one A to Z, my Ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Zo'n 20% van de kiezers weet nog niet wat ze op 9 juni gaan stemmen. Zeker 45% zal op een andere partij stemmen dan in 2006, zegt Maurice de Hond op basis van eigen onderzoek. Van de CDA-kiezers uit 2006 wil maar 40% opnieuw CDA stemmen. 25% kiest nu voor de VVD. De VVD raakt 12% van zijn kiezers kwijt aan de PVV, maar wint er bijna evenveel weer terug. De SP verliest vooral aan de PVDA. De stichting Wakkerdier gaat in haar kiloknallercampagne C1000 aanpakken. De komende tijd zijn er op de Radio 250 bijtende reclamespotjes over de supermarkt te horen. Wakker Dier onderzocht de folders van acht grote supermarkten op vleesacties... waarbij de prijs nog lager was dan die van Kattenvoer. C1000 staat op nummer 1, Plus en Jumbo delen de tweede plaats. De stichting wijst op het dierenleed achter het goedkope vlees. Het radioprogramma Vroege Vogels gaat op zoek naar het duurzaamste bedrijfsgebouw van Nederland. Het VARA-programma schrijft voor bedrijven een wedstrijd uit. Onlangs werd de verbouwde watertoren van Bussum opgeleverd... als duurzaamste kantoorgebouw van Nederland bedrijfsverzamelgebouw voorziet volledig in de eigen energiebehoeften en zuivert het eigen rioolwater. Vroege Vogels vraagt zich af of de Bussumse Watertoren inderdaad het duurzaamste bedrijfsgebouw van Nederland is. Het vliegtuig met het Nederlands elftal is om vijf voor 10 geland in Johannesburg. Het toestel had bij het vertrek in Parijs een half uur vertraging. Arjen Robben bleef gisteren achter in Nederland. Vandaag wordt bekeken of er nog kans is dat hij op het WK kan spelen. Hij liep gisteren in de oefenwedstrijd tegen Hongarije een hemstringblessure op. Die wedstrijd werd ondanks het zomerweer door meer dan een miljoen mensen bekeken. Het weer. Zonnige periode en broeierig warm. 22 graden in het westen tot 28 in het oosten. Vanuit het zuidwesten een toenemende kans op onweersbuien en zware windstoten. Later plaatselijk veel regen. Dit was het. Zandvoort.